Van 12 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De waardedaling van de Chinese munt leidt tot zorgen op de beurzen. Op de Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen zakken de koersen, net als gisteren. Ook de prijs van olie, staal en koper daalt. Gisteren en vandaag verlaagde de Chinese centrale bank de waarde van de munt, de yuan, mogelijk om de export aan te jagen. De markten zien de waardevermindering als een serieus teken dat het niet goed gaat met de Chinese economie. Sinds eind 2013 loopt de groei terug. De juweliersvrouw uit Deurne, die vorig jaar twee overvallers doodschoot... wordt definitief niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Het Openbaar Ministerie had al besloten... dat de vrouw niet voor de rechter hoefde te komen... omdat ze uit noodweer handelde. De nabestaanden van de overvallers waren het daar niet mee eens... en begonnen een procedure. Opnieuw worden in Myanmar duizenden mensen in veiligheid gebracht... omdat hun huizen door noodweer zijn verwoest... Verspreid over het land hebben een miljoen mensen te maken met de gevolgen van het natuurgeweld. Het regent al weken in het land en dat leidt tot aardverschuivingen. Er zijn meer dan honderd mensen omgekomen. Vanwege het gedoe bij de NS staat de bijbaan van Timo Hugus bij het havenbedrijf Rotterdam op de tocht. De voormalige topman van de NS zit daar in de raad van commissarissen en is verantwoordelijk voor de beloningen. In juni vertrok Hugus bij de NS nadat was gebleken dat hij onjuist had gehandeld in een aanbestedingszaak. Langs het spoor wordt steeds minder vaak koper gestolen. In de eerste helft van dit jaar sloegen koperdieven 54 keer toe... en dat is meer dan een halvering vergeleken met diezelfde periode vorig jaar. Volgens ProRail komt de daling door de maatregelen die zijn genomen. Zo wordt een aantal trajecten s'nachts beveiligd en zijn er hekken neergezet. Tot besluit het weer, geleidelijk krijgen we steeds meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen eerst geregeld zon en het wordt warm, 26 tot 30 graden. Wel is er later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-Jounaam. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. We staan op a 12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij Knoppen de Rijn, 5 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht.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 Luisteraars, Ja, aan mij de eer. U zal het vast van collega Ruud Jansen gehoord hebben. Hij eh, is aan het feesten in Beverwijk, want daar is het feestweek. Dus de komende drie dagen doe ik het lunchprogramma... en ook het sportprogramma op de vrijdaggoond. De Watertoren Sport. En we maken er een sport van om daar een gezellige uitzending van te maken. Ik hoop dat u blijft luisteren tot twee uur. Welkom. En eet smakelijk natuurlijk. Goed Jansen dat regelmatig doet, maar is wat viniel meegenomen. Er uitgaan dat er nog steeds een hoop mensen in Zandvoort zijn die uh, ja, van Duitse afkomst zijn. straks wat Duitsers muziek draaien natuurlijk. Maar dit is Peggy Lee. Ook op viniel, ja, ja. News. met de geweldige stem Peggy Lee... en het zwingde natuurlijk weer als een godgieter. Ja, nou ja, voor al die Duitse luisteraars die ik het beloofd heb. Versteigt, wenn die Luft lucht te klaren met... werden alle Männer helft. Ohne hemd en ohne höschen... is zo herrlich deze wens. Wir sind jung und wollen leben... gerade so wie es uns gibt. Was het er gezelliger of was het niet gezellig? Op vinyl een Duitse potpourri-luisteraars. Dat kwam er allemaal voorbij. Dus even kijken hoor. We spreken voor u hoor. Weer, uh, drukken Tube. Wen es frühling werd. Oftewel, als het lente wordt. Nou, dat hebben we al een tijdje gehad. Wanneer das eerste grün zich zeigt. Als het eerste grüne gras opkomt. Nee, niet alleen groen gras, maar alle. Ja, groene gewassen zeg maar. Ohne hemd und heuzen. Oh, het was ook nog een naak in het liedje. Een heisser koes. Een. Uh, kühles bier, wenn we de nächste knijpen vinden, oftewel als we het volgende Kuchi vinden, nou die zijn er in genoeg, dus uh, ik zou zeggen, uh, leute van Deutschland, geh in die straße, in die in die hauptstraße van Zandvoort, en zoek maar een hübschig knijpen, en und uh, en ees uh, uh, uh, etwas, uh, lunch, etwas, en uh, macht spaas, dat wens ik je uh, en uh, ganz goed is hier in Zandvoort. Nou, heb ik, heb ik zo'n bekkie buiten de, buiten de grens gekletst, luisteraars, of niet. En daar heb ik ook eerst een toverdrankje voor genomen. Want anders lukt me dat ook gewoon niet in. I took my van de searches met de love potion number 9. I'm trying to look precies welk drankje het is, liefdesdrankje nummer 9, maar je wordt er helemaal high van. Dat kan ik, kan ik u verzekeren. Love me do. Van de heren Beatles. En als u wil beatelen, als u wilt genieten van Beatle-muziek aankomende zondag, dan speel ik met Ruud Jansen en Paul uh, Bakker en Kees van der Laarzen in Camille in Beverwijk. Love, love me met de After Beatles. Oh, I love you. Vanaf vier uur s middags allemaal Beatles. Ja, ja, tot een uur of zee avond. Lekker, hè? So please, love me do. Dat waren natuurlijk de Beatles en ik probeer een, een, een plaatje op te starten. Maar dat, dat, dat, dat lukt me dan weer net niet. Uh, hij doet het niet. Nou, hij doet het niet, de pick-up doet het niet. Nou, in ieder geval, dat, ik zal wel vast wel wat fout doen. Het is, ik werk eigenlijk nooit met, met vinyl. Tot vanmiddag eigenlijk. En uh, dan moet ik even een beetje met die, met die apparatuur leren omgaan. Uh, zo is het maar net. Nou, in ieder geval, uh, ik heb natuurlijk nog veel meer muziek meegenomen. Dus we zitten niet uh, aan, aan het gebakken. Helemaal niet zelfs. Want uh, uh, volgende maand is het alweer september. en uh, nou, de, de... We leven op de aarde. We hebben wind en we hebben vuur. Nou, wat wil je nog meer? Earth, wind and fire. Nou, eens even kijken of mijn cursus vinyl nou wel werkt. Want ik wilde voor je draaien nogmaals een nummer van Peggy Lee, Spinning Wheel. Eens kijken of het lukt hoor. draait. hij doet het. pony let the spinning wheel spin you got no money and you got no home spinning wheel all alone talking about your troubles and you never learn ride a painted pony let the spinning Painted pony, let the spinning wheel to Tony let the spinning wheel ride Spinning wheel. En, uh, dat was een nummer, ik zei het al, vanaf vinyl gedraaid van Peggy Lee. Nou, dat is wel een hele tijd terug. Ik, ik kan me niet bedenken, dat zal wel de jaren, de jaren 70 geweest zijn ongeveer. Uh, of misschien zelfs wel de jaren 60 dat dit uh, op vinyl is gezet. Maar ja, een dame met een uitstekende stem en, uh, en een zwingende band. En we kennen Spinning Wheel natuurlijk van Blood, Sweat en Tears. Die hebben daar natuurlijk een grote hit mee gehad. En het was een prachtig geluid, net als van Neil Diamond trouwens.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 Coming in my room and it's begging for me just to give it all to. Niel de kan die meneer mooi zingen? En uh, hij zingt nog steeds en hij toert nog steeds de wereld over. Met een grandioze show die 2,5 uur duurt en waarvan ik uh, van Susie Davis heb begrepen. Die zijn er naartoe geweest in Texas in Amerika. En uh, die heeft ervan genoten. En ja, onvermoedbaar die man. Tweeënhalf uur achter elkaar nog een show geven op die leeftijd. Nou, dat is toch best wel... Uh, dan heb je de wind mee, hè. One way wind. Piet Veerman ook trouwens, hè. Die heb altijd de wind mee. Niet helemaal, want hij uh, had longkanker. En uh, een stuk long is er uh, operatief verwijderd. En dat stuk waar die tumor in zat. En, en ze zo Volgens de, de artsen geen uitzaaiingen, dus Piet kan geluk hebben. Als je bruine de Bonen gegeten hebt, hè, wanneer wint. Werd soep. <laughs> nou, Piet Veerman, uh, ja, wat een geweldig stem op die man toch eigenlijk? He? Dus uh, ja, die, die, die paling staat voor hem. Daar komen wel talent vandaan, wat, uh, wat zang betreft, hoor. Ik vind het geweldig in ieder geval. Maar uh, het is, uh, ja, het is. Uh, kijk op mijn klokje, uh, uh, half één geweest. Dus we moeten even het uh, Niels voor u in Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. De 15-jarige Rosalie uit Zandvoort, die onwel raakte tijdens de Zandvoortse feestweek, vermoedelijk door drugs, GHB, is niet het enige slachtoffer. De 14-jarige Arianna uit Zandvoort raakte zelfs in coma. Arianna kwam rond 11 uur s'avonds een beetje aangeschoten op de feestweek aan. Andere feestgangers schoven haar een bekertje met drank voor de neus. Waarschijnlijk heb ik daar onbewust van gedronken, vertelt ze. Even later begon Ariana alles wazig te zien en viel ze steeds, uh, viel ze steeds uh, onwel neer. Ik hoorde mensen schreven, blijf wakker meis, blijf wakker. Maar daarna werd alles zwart. Rond 5 uur s'nachts kwam Ariana weer bij in het ziekenhuis... en kreeg ze van een arts te horen dat ze waarschijnlijk onder invloed was van GHB. Ze heeft ongeveer 5 tot 7 uur in coma gelegen. Ze wil hierbij andere feesthangers waarschuwen dat ze op hun drankjes moeten letten. Neem nooit drankjes aan van onbekende mensen. Er zitten altijd gemene figuren bij de jonge meisjes die ze wil aandoen. In het ziekenhuis kwam Ariëne overigens op dezelfde kamer terecht als Rosalie... die eerder in het nieuws raakte ook vanwege uh, druk en onwel raken op de Zandpoortse feestweek door GHB. Voor het eerst worden in Nederland geboren Europese bisons, de zogenaamde Vicente... naar het buitenland gebracht om daar verder te fokken. Twee stieren uit het duingebied Kraansvlak tussen Overveen en Zandvoort zijn maandag begonnen aan de reis naar Spanje. De bedoeling is dat ze daar kennis maken met Spaanse Vincent koeien. Dit hebben drinkwaterbedrijf PWN, de beheerder van het duingebied, en de stichting ARK Natuurontwikkeling laten weten. Vicente zijn een bedreigde diersoort. Natuurbeheerders hopen dat de harige runderen zich weer over Europa gaan verspreiden door kuddes uit te zetten in natuurgebieden. De twee stieren die uit het project in het Kraansvlak zijn gehaald, zijn verwant aan de meeste van de 22 overgebleven Vicente daar. Ze worden dus naar Spanje gebracht om Intel te vermijden en de genetische basis van de kuddes in Spanje te verbeteren. Op zaterdagavond 29 augustus vindt de traditionele Rijdersparade plaats. Vanaf 7 uur s'avonds rijden deelnemers aan de Historic Grand Prix Zandvoort... met een formuleauto, toerwagen of GT door het centrum van Zandvoort. Tussendoor kunt u genieten van het muziekfestival op het Raadhuisplein... en het vuurwerk vanaf het Badhuisplein. Bezoekers van de Historic Grand Prix Zandvoort die met de klassieke auto komen... zijn welkom op de Classic Car Parking. De boulevard tussen het Holt Casino en het Palace Hotel... wordt op 28, 29 en 30 augustus een openluchtmuseum van auto's... Met een bouwjaar tot en met 1985. Meer informatie over het onderwerp kunt u vinden op historicgrandprix.nl. Nou, tot zover het, uh, het nieuws van vandaag. Het regionale nieuws. Dan gaan we naar... Uh, ja. Het weer bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Vandaag is het vrij warm zomerweer met veel bewolking. De middagtemperatuur varieert van 20 graden op de wadden tot ongeveer 28 graden in Limburg. Morgen kan het in het zuiden en zuidoosten tropisch warm worden. In het noorden wordt het een graad of 26. Aan het einde van de dag volgen vanuit het zuiden dan ook onweersbuien. Nou, het wolkentek, u heeft het zelf kunnen constateren, is uh, vrijwel overal geheel gesloten... en de temperatuur ligt uh, vandaag tussen de 17 en 20 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend en droog. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Morgen, dan stak de dag vrij zonnig. Later op de dag raakt het meer bewolkt... en in de avond neemt vanuit het zuiden de kans op een regen- en onwisbouw toe... Het wordt een zomerse lokaal tropische dag met maximaal van 25 tot 27 graden in het noorden... 28 tot 30 in het midden en 30 tot 32 graden in het zuiden en oosten van het land. De wind is matig verkracht en waait uit het oosten. Vrijdag komen nog enkele buien voor. Zeker in de oostelijke helft van het land is daarbij een groot deel van de dag kans op onweer. Voor 24 graden in het westen en lokaal nog 28 graden in het noorden en oosten van het land. Zaterdag is het beduidend koeler... Met een matige noordwestenwind komt de temperatuur dan niet verder dan 20 graden in de kustprovincies en 23 graden in het oosten. Het weerbeeld bestaat uit zonnige perioden naast een enkele bui. Zondag wordt het overwegend droge dag met in de kustgebieden meer zon. En in het ja wat meer bewolking. Het wordt dan circa 21 graden. Wat volgende week betreft, het blijft redelijk zomerweer met zonnige perioden en slechts af en toe een bui. Met maximaal tussen 20 en 24 graden is de temperatuur vrij normaal voor augustus. Halverwege volgende week kan het ook weer wat warmer gaan worden. Tot zover het weerbericht. bij zie je antwoord? Klinkt allemaal goed, hè? Klinkt allemaal positief. Uh, de half uh, voor de volgende week weer lekker warm. Dan uh, kan je gewoon weer in je zwembroek naar je werk. Dus <laughs> gemeen ben ik, hè? Nou ja, misschien ben je wel vrij. Misschien heb je wel nog wel vakantie. Uh, ik geloof dat de school nog een beetje uh, de laatste week beleven. Of de laatste weken, dat er misschien nog één weekje achteraan komt. Ik weet ik niet precies varieert ook in welk deel van het land je woont. Want in sommige delen van het land zijn de scholen alweer begonnen. Heb ik begrepen. Uh, nou, Niels en weer achter de rug. Helemaal weer goed. Uh, wat had ik voor u klaarstaan? Oh ja, natuurlijk. Ruud Jansen, uh, in Beverwijk is druk aan het feesten. En dat doet hij uitsluitend s'nachts naar tweeën. Eerder mag die van Angela de deur niet uit. S'nachts al om een uur of twee Dan gaat in ons standcafé de deur op slot Je weet niet wat je ziet Het licht gaat uit de kaars. om naam De gasten gaan in rijen staan Ook... En Ruud Jansen die geniet De kastelein en zijn vrouw die gaan ons vol De hele meute volgt en we zingen allemaal in koor S'nachts na tweeën dan komt u het weer naar beneden Dan weer naar boven waar we trouw beloven Dat wij vannacht niet meer slaven gaan Ja ja, s'nachts naar tweeën Dan komt het dak hier altijd naar beneden En wij naar boven waar we trouw beloven dat morgen Naast mij is advocaat Hij maakt het s'avonds meestal Laat dronk altijd thuis was een pantoffel held Zijn vrouw zei op bekijkt het maar de flester ruikt Of jij gaat maar Dan koos die jonge eieren voor zijn geld Nu loopt hij in zijn chique pak Naast mondendien Zoiets dat kun je toch Alleen maar in ons stalcafé'tje zien S'nachts na tweeën Dan gaan we met z'n allen naar beneden dan weer naar boven waar betrouw beloven, dat vrij van... Vaas, wat doe je nou? Je moet wel doorgaan, anders dan vertel ik alles aan je vrouw. Slaap na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer aan Ja, zo schuif je lunch toch een stuk verder naar binnen, vindt u niet later hè? En als je het niet volhoudt, houd dat lijntje gewoon vast. Hold the lijn. En win een keer de toto. grote hit van Toto Hold the Line, was dat. En de mensen die nog vakantie hebben... die denken van nou, we willen wel eens een keertje naar de bioscoop. Nou, dat kan. De bioscoopagenda voor Cinema Circa Zandvoort... Gashuisplein 5 in Zandvoort. Allereerst luisteraars uh, op donderdag 13 augustus... om. Uh, Middernacht kunt u naar Binnenste Buiten, een 3D-film in het Nederlands. Het is een animatiefilm, een familiefilm, een komedie, nou alles in één dus. Jurassic World draait ook in de circus Zandvoort en dat geldt voor de woensdag, vandaag dus, 12 augustus om 7 uur vanavond. En donderdag, 13 augustus, ook om 7 uur. Het is een thriller, het is de opvolger van Jurassic Park, uh, heel spannend met allemaal dino's natuurlijk. Dan uh, een Magic Mike XXL, een komedie. Daar kunt u ook naartoe uh, op woensdag 12 augustus, maar dan om half tien s'avonds. Donderdag 13 augustus, ook om half tien. Dan de film Minions, ook een 3D-film in het Nederlands. Het is een animatiefilm, een familiefilm en een komedie. Die kunt u gaan zien ook op woensdag 12 augustus van half twee s middags tot uh, half vier. Dat is dus wel, uh, ja... Op korte termijn vanaf half twee vanmiddag. En ook op donderdagmiddag is het te zien vanaf half twee. Dan Spangas in actie. Met uh, Parcellen Kleteman, Hassan Slabi en Ricardo Blij. Die film die draait uh, op donderdag 13 augustus om half vier smiddags. Dat waren de films voor deze week in uh, Circus Zandvoort. Nou, heb ik wat dat betreft ook weer aan mijn plicht voldaan. Dan weten we weer helemaal wat er in uh, Circus wordt, in Cinema Circus Stanford, allemaal, uh, allemaal te doen is uh, deze dagen, deze week. Ja, dat Jurassic Park is wel een enge film hoor. Ik vind, ik vind het zelfs, ik vind hem zo griezelig. Ha, dat, wil u, dat wil u eigenlijk niet weten. Uh, wat ik niet griezelig vind, is uh, het nummer Bounce van Art Garfunkel. Dat draai ik graag. Opgenomen met Maya Sharp en Buddy Modlock. Dat zijn Amerikaanse singer songwriters In that ...samen met BuzzFeed, Modlock en Maya Sharp, twee singer-songwriters... ...en ze lieten eigenlijk een beetje het Simon, Garful, uh, Simon Garfunkel geluid... Uh, ...terugkeren met het nummer Bounce, wat dus we zojuist hoorden. Ja, nou, uh, de police die, uh, die staken natuurlijk in Nederland. Die zijn het allemaal zat, maar uh, gelukkig, Sting die gaat gewoon door. Als we nog op strand flikkerde een, een fles in de zee met een met een boodschap erin. Voor alles antwoorders. Een message in a bottle. Hij is kennelijk niet doodluisteraars, luisteraars, u naar het strand. Dan vindt u misschien zijn uh, boodschap in een flesje. Een message in een bottle. Sting, hè? Sting, ja. Misschien helpt het als we Danny Christian er even bij roepen, want die, uh, die kan hem dan even toezingen met, met Roza en Moende. Vindt u dat niet gezellig? Sieh, wie mein Mund steigt smarcklich, Menschen, sagen verliebten Rosamunde, ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren, sich ihre Lippen mit dem frohen Lachen, möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen, aber heute bestimmt gehe ich zu ihr, denn der habe ich ja genug dafür, ich trete einfach vor sie hin und sage wie. Ik verliebt, ik ben. Sagt sie dan nog nein, is mirs egal. Denn ik wacht niet op een andermal. Ik neem sie einfach in den Arm. En sage ihr met mijn charme. Und ferne. Ich wüsste nur zu gerne, wie andere es machten. Verborgen als Weilchen leb ich in ihrer Nähe. Doch wenn ich sie sehe, warf ich noch ein Weilchen. Aber heute bestimmt geht's zu ihr. Gründe hab ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Sag is egal, ja, ist denn ich war's nicht auf. Even wat uh, instrumentale klanken ter afsluiting van het eerste huur uh, van Zier M. Lundsluisteraars. Kom zo nog wel een vol uur bij u terug. Rond kwart over één. Daar gaat Dolly me helpen met het recept van de week. Dus dat komt helemaal goed. En rond half twee natuurlijk regionaal nieuws. Gevolgd door het weerbericht. En wat mij betreft eh, nog een vol uur met de heerlijke muziek. Dus blijf luisteren. Tot zo.